6 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal in Gouda... heeft vannacht brandgewoed in een flat. Een deel van het gebouw werd tijdelijk ontruimd. 19 mensen ademden rook in... en 12 van hen moesten voor behandeling naar het ziekenhuis. De brand in de flat in Gouda was in een garagebox... en de oorzaak is niet bekend. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij Solid Air mag voorlopig niet vliegen. De inspectie Verkeer en waterstaat heeft de vergunning ingetrokken. Solid Air stond al onder verscherpt toezicht omdat de training van piloten en de registratie van mankementen te wensen overliet. De maatschappij heeft privéjets en vervoerde in het verleden ook leden van het Koninklijk Huis. Zo'n 30 Koerden hebben gisteravond urenlang een redactie van het Duitse RTL in Keulen bezet. Ze eisten dat het station een oproep zou uitzenden om de gevangen PKK-leider Öcalan vrij te laten. RTL weigerde. Gisteravond laat maakte de Duitse politie een eind aan de bezetting. Minister Rosentaal verwacht dat de Nederlandse hulp aan Rawakadé in Indonesië binnenkort volledig kan worden besteed. Nu is er vertraging en dat komt volgens Rosentaal door de Indonesische bureaucratie.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 Het weer, vanochtend verdwijnt de mist. Dan wordt het een zonnige dag. Het wordt 22 graden langs de westkust en 26 graden in Limburg. Dit was het NOS-journaal. Het NOS Radio 1-journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Donderdag 29 september. Goedemorgen. Als de mist is opgetrokken wordt dit een dag met veel zon en zomerse temperaturen. En daarom hebben wij, verslaggever Mark Robin Visser, vandaag naar buiten gestuurd. Hij bericht over de voor- en nadelen van deze oude wijvenzoon. Er wordt vandaag de volgende stap gezet naar de oplossing van de Europese schuldencrisis. De Bondsdag gaat beslissen over Duitse steun aan het noodfonds. Wouter Meijer doet verslag vanuit Berlijn. Maar de positie van Bondskanselier Merkel staat ook op het spel. Want niet iedereen van de regeringspartijen zal voorstemmen. Praten we zo over met de FDP-bondsdaglid Otto Frieke. Hij is ook de financieel woordvoerder van de kleinste coalitiepartij. Merkel heeft trouwens wel de steun van de oppositiepartij, SPD. Net als Rutte voor Europa is aangewezen op steun van de Partij van de Arbeid. Ook in onze Tweede Kamer gaat het vandaag over de eurocrisis. Over de opstelling van de PvdA praten we met Ronald Plaster. U hoort ze ook over die man die het Pentagon wilde aanvallen... met op afstand bestuurbare vliegtuigjes. Wessel de Jong, onze correspondent, weet meer. Amazon gaat de concurrentie aan met Apple... komt met een eigen tablet, de Kindle Fire. ...en die is veel goedkoper dan de iPad. Een nieuwe tunnel in Rotterdamse havengebied leidt tot veel discussie. Straks een reportage daarover. En China heeft grootse ruimteplannen. Vandaag wordt het eerste deel van een eigen ruimte ruimtelaboratorium gelanceerd. Ook daarover hoort u meer. En we testen bier. En dat doen we met de Belgen. In dit Radio 1-journaal hoort u ook daarover. Radio 1-journaal tot half tien. U kunt ons volgen via internet. NOS.nl of via Twitter. Onze account daar is NOS Radio 1. In de Verenigde Staten is een man gearresteerd die ervan wordt verdacht... dat hij aanslagen wilde plegen op het Pentagon en het Kapitol. Dat had hij willen doen met vliegtuigjes die hij op afstand kon besturen. Daarmee had hij dan raketten willen afvuren. Een verslaggever van ABC vertelt wat de verdachte voor persoon was. The suspect is identified as an American citizen, Rezwan Ferdas. A 26-year-old physics graduate from Northeastern University who the FBI claims... ...had a desire to use his electronic skills to help Al-Qaeda kill Americans. Sources tell ABC News, Ferdas became radicalized on the internet. Ja, verdachte, een Amerikaans staatsburger uit Massachusetts is natuurkundige. Hij zou een geradicaliseerde moslim zijn. Zo gaf hij in een opgenomen gesprek aan dat hij de sterke wens had om Amerikanen te doden... ...omdat zij vijanden van Allah zouden zijn. At one point, Ferdas was informed that his detonators had been used to kill three US soldiers in Iraq. FBI log hem voor dat er door zijn bermbommen drie Amerikanen waren omgekomen. Dat was precies de bedoeling, zei de verdachte. Hij dacht dat hij samenwerkte met Al-Qaeda-leden. In werkelijkheid waren het FBI-agenten. In Portugal hebben ruim duizend politieagenten in Lissabon gedemonstreerd voor hogere salarissen. schande, jullie zijn een schande, werd er gezongen. Er werd ook uh, geduwd en getrokken met agenten die wel dienst hadden. Politie en andere ambtenaren zijn boos... omdat salarissen in de publieke sector zijn bevroren. De centrumrechtse regering probeert de grote staatsschuld... namelijk terug te dringen. Maar volgens de agenten is dat onacceptabel. We, we kunnen niet O governo, te continua a complicar De agenten zijn ook kwaad omdat collega's die al vele jaren werken bij de Nationale Garde... toch minder verdienen dan beginners. Om een faillissement te voorkomen, kreeg Portugal eerder dit jaar een noodpakket van bijna 80 miljard euro. In ruil daarvoor moet het land hard bezuinigen. Het terrein van een olieraffinaderij van Shell in de buurt van Singapore woedt sinds gisteren brand. Die was in eerste instantie onder controle, maar leidde daarna toch weer op, meldt deze Singaporese nieuwszender. The fire broke out at the refinery of oil company Shell. The company had earlier reported that the fire was contained, but it intensified later in the afternoon. Shell says all efforts are directed to ensure the safety of staff and emergency responders on site. No injuries have been reported and all staff are accounted for. Geen gewonden dus, raffinaderij van Shell heeft een capaciteit van een half miljoen vaten per dag. Een Japans passagiersvliegtuig is eerder deze maand bijna in zee gestort na een blunder van de co-piloot. Het toestel was onderweg van het eiland Okinawa naar Tokio. Deze Japanse nieuwslezer legt uit wat er gebeurde. The nose of the airplane dropped by as much as 35 degrees and the plane tilted leftwards. This meant it was virtually flying upside down. De cockpitpiloot wilde de gezagvoerder de cockpit binnenlaten, maar draaide daarbij niet aan de knop voor de deurontgrendeling maar aan de knop voor het staartroer. Daardoor daalde het toestel met ruim 100 passagiers zo'n 2 kilometer in een halve minuut. Het vliegtuig vloog bijna op zijn kop boven de grote oceaan. Uiteindelijk lukte het de piloot om het toestel weer stabiel te krijgen. Omdat het s'nachts gebeurde, zouden de passagiers het niet gemerkt hebben... dat ze ondersteboven vlogen. Lijkt me stug. Voor hen moet het geleken hebben alsof het toestel juist naar boven ging. Het toestel landde uiteindelijk wel veilig in Tokio. Twee stewardessen raakten nog wel licht gewond. Dus bij een brand in Gouda is een deel van een flat ontruimd. U hoort de brandweer. Door de grote rookontwikkeling zijn 18 appartementen boven de kelderbox ontruimd. En daarbij zijn 12 bewoners naar het ziekenhuis vervoerd, ter controle omdat ze rook hadden geïnhaleerd. Er zijn ook nog zeven mensen ter plekke behandeld. De brand ontstond in een garagebox bij de flat. Hoe het gebeurde is nog niet bekend. Het vuur was wel snel onder controle, maar de rook zorgde voor veel problemen. Rond twee uur vannacht mochten de bewoners weer naar huis. Webwinkel Amazon.com gaat met een tablet de concurrentie aan met Apple. De baas van Amazon vertelt wat voor apparaat dat is. Het is kindle fire. 7 inch IPS display ultra -wide viewing angle. Fast dual-core processor. Easy to hold in one hand. Je kunt op de tablet video kijken en bijvoorbeeld kranten lezen. De Kindle-tablet wordt kleiner dan de iPad, maar is een stuk goedkoper, vertelt deze deskundige. What's really interesting about it is the price. At $199, this is very aggressively priced. It's less expensive even than most analysts thought ahead of the announcement. En volgens sommige analisten is het apparaat van Amazon een bedreiging voor de iPad. Later in deze uitzending meer daarover. De beurs in New York sloot gisteren na drie dagen van koersdwinden weer lager. Beleggers waren bezorgd over de zwakke wereldeconomie... en de aanhoudende schuldencrisis in Europa. Vooral grondstoffengerelateerde fondsen leden verlies even de Dow Jones sloot 1,6% lager. Technologiebeurs Nasdaq 2,2% zelfs in de min. Beurzen in, A, beurzen in Azië wordt alweer gehandeld. De Nikkei staat daar ook op verlies van bijna 1%. Tot zover dit nieuwsoverzicht. Kunt u het nog even terugluisteren. Ga dan naar onze website nos.nl slash radio 1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien over zes. De 85-jarige Tony Bennett heeft met zijn nieuwe album Duets 2 een primeur te pakken. Voor de eerst staat de artiest namelijk op één in de Amerikaanse albumlijst. En daarmee is Bennett ook gelijk de oudste artiest die ooit die positie heeft bereikt. Een van de liedjes op het nieuwe album is Body and Soul. En dat is een duet met Amy Winehouse. Dat is De laatste plaats waar de in augustus overleden zangeres op te horen is.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 That's been my day.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 A wreck you're making You know I'm yours, But just that again, can I gladly surrender you know Myself to you Body and soul, Body and soul.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 En zo heet het. Buddy and Soul, Tony Bennett en Amy Winehouse. 13 minuten over zes. U hoort hem al. Mark-Robin Visser. Goedemorgen, Mark-Robin. Goedemorgen. Ik ben lekker mijn schoenen even al. vies maken. <laughs> Waar ben je? Ik sta tussen de bladeren, joh. Het ligt hier ontzettend veel bladeren. Ook al in een ontzettende staat van ontbinding... Ik ben in Haarlem, uh, Lara. Gisteren zat ik nog tussen de militairen hè, in de operatie... Uh, hoe heet het ook alweer? Falken Autumn. Mm -hmm. Gisteren van Arnhem naar, uh, naar Assen vertrokken in een grote kolonne. Nou, ik heb de jongens en meisjes niet horen klagen, hoor. Vanwege het weer. Dat had natuurlijk veel verschrikkelijk erger kunnen zijn. Maar ik weet niet of je de beelden gisteren op televisie hebt gezien... dat prachtige gemaaide gras dat door die helikopters zo omhoog gezogen werd. Heerlijk. Het zag er gewoon zomers uit. En toen kwam Gerrit Hiemstra klagen dat het zulk saai weer was voor meteorologen. <lacht> ik denk, god, er is ook altijd wel iemand die iets te zeuren heeft. Maar eh, ik wil er toch maar even over hebben vandaag. Ik ga gewoon goed nieuws radio vanochtend maken. Vind je oh, dat goed? Heerlijk, ja. We gaan gewoon lekker nazomeren. Ik, oh, ik hoor dat we verbinding hebben met Gerrit Hiemstra... want ik had toch nog wel een vraag voor hem. Gerrit, eh, vertel nou eens even, hoe kan dat nou? Dan hebben we toch zo'n lullig zomertje gehad. En dan eh, nu dat prachtige weer, hoe kan dat? Nou, um, het ene heeft eigenlijk niet met het ander te maken. Het is voor een belangrijk deel is het ook een kwestie van toeval. Um, je kunt niet zeggen na een slechte zomer dat het automatisch een uh, mooie herfst wordt... of dat we een tijdje met nazomer krijgen. Dus het is uh, voornamelijk een kwestie van toeval dat zo'n hoge drukgebied... wat het eigenlijk op dit moment veroorzaakt, dat dat zo lang op dezelfde plek blijft liggen. Het komt wel eens vaker voor. Dat kan ook behoorlijk lang aanhouden, zo'n uh, hoge drukgebied, uh, dat noemen we... Ook wel eens een blokkade. Het blokkeert eigenlijk de weg voor lage drukgebieden, voor fronten. En dan blijft het lang mooi weer. En dat is waar we nu middenin zitten. En we hebben het geluk dat het uh, lang aanhoudt. Dus een, Het is een echte, een echte Indian summer, zoals ze ook wel in, uh, in uh, Amerika zeggen. Aha. Bij ons heet het ook wel Oude Wijvenzomer. Ja, een Oude Wijvenzomer. Nou, ik heb echt best wel zin uh, in een Oude Wijvenzomer. Hartelijk dank Gerrit Riemstra. Is er ook alweer vroeg bij vanochtend. Hoe doet die man dat toch? Ik ga nog even niet zeggen waar ik ben. Ik hou het lekker nog even geheim. Maar ik ben wel op een plek waar ze, luister maar... aan het proberen zijn de temperatuur onder nul te brengen. De huh? Vraag is of dat nu met deze temperaturen buiten wel zo verstandig is. Straks meer. Wat spannend. Marco Robby visser. Tot straks. Het is kwart over zes. CDA-fractie in de Tweede Kamer moet vaker en vooral ook duidelijker afstand nemen van gedoogpartner PVV. En ook van PVV-leider Wilders. Dat was wat staatssecretaris Henk Bleker gisteravond te horen kreeg op een partijbijeenkomst in Leiden. Manier waarop de vorige week bij de Algemene Politieke Beschouwingen werd gedebatteerd... heeft veel kwaad bloed gezet bij de Leidse CDA's, merkte verslaggever Wilma Borgman. Zoals het vorige week ging in de Tweede Kamer, dat mag niet nog een keer.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 Achterbaan van het CDA, gisteravond bijeen in Leiden, hoorde een bijdrage van Wilma Borgman. Het is misschien een beetje vroeg voor bier, maar we gaan het toch doen. Toegeven zullen ze het nooit in België, maar het is nu bewezen. Heineken is lekkerder dan bekende Belgische pinten als Jubilair, Maas en Stella. Tenminste, dat concludeert de Belgische Consumentenbond na een uitgebreid onderzoek. Opmerkelijk, want de Belgen lachen vaak om uh, Nederlands bier. Correspondent Joris van Poppel deed de test met een Belgische bierkenner.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 Uh, omdat uh, uh, er is een uh, nightjob, helemaal niet ver van hier. Vindt u Heineken lekker? Eerlijk gezegd, nee. <laughs> Ivo Mechels van Testaankoop, Belgische Consumentenbond, ook aan de toog. Wat dacht u toen de resultaten kwamen? Heineken lekkerder dan Jupiter en Maas.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 De Dijk hoort u met ik jou en jij mij. Het NLS Radio 1-journaal Sport. De Nederlandse volleybalvrouwen zijn bij het EK... in de kwartfinale uitgeschakeld door Italië. Daarmee bleef een revanche uit van de verloren EK-finale in 2009. Gisteravond verloren de vrouw met 3-1. Een bondcoach avital Zelinger weet waarom zijn ploeg verloor. Sowieso de surfdruk was niet voldoende. Waardoor we eigenlijk uh, met de blokkering uh, nou, te weinig konden doen. Uh, bepaalde rotaties konden we gewoon uh, de snelheid van uh, Simone Jolie niet tegenhouden. Uh, dat was hoofdzakelijk uh, de reden. En dan moesten we heel hard werken uh, achterin met de verdediging. Maar uh, Italië is ook bekend met hun uitstekende verdediging. Dus uh, uiteindelijk hun bekwaamheid uh, uh, aan de buitenkant.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 uh, Italië die, uh, die kreeg van publiek hulp en uh, die ging ook vliegen. En uh, dan is het heel lastig terugkomen. Een oranje mist door de nederlaag in ieder geval de eerste kwalificatiemogelijkheid... voor de Olympische Spelen in november bij de World Cup. Bij dit toernooi waarvoor alleen de EK-finalisten zich plaatsten... liggen drie tickets voor Londen klaar. Visser weet dat het dus moeilijk wordt om de Spelen nog te halen. Uh, nou ja, ik heb het EK altijd gezien als een toernooi op zich. Uh, de weg is nog lang, uh, je weet niet wat er gebeurt... Uh, ja, ik zie, daarna, ik zie hierna wel wat er, wat er gaat komen. En uh, elke wedstrijd is weer een wedstrijd. En ik heb nog steeds de overtuiging dat we, dat we Olympische Spelen kunnen halen. In de Champions League speelde Chelsea gisteravond gelijk tegen Valencia. In Spanje werd het 1-1. En bij Valencia moet het Maduro de wedstrijd vanaf de bank bekijken. Hij hoopte nog wel op een invalbeurt, maar zover kwam het niet. Het is frustrerend, maar ja, we stonden 1-0 achter, dus uh, ik kan ook wel begrijpen dat je een afvallende impuls wilt brengen, maar natuurlijk is het wat frustrerend, want we zijn klaar voor, uh, een mooie wedstrijd, en uh, ik denk ook op een gegeven moment uh, in de tweede helft dat we wel versterking sterk nodig hadden op het middenveld, dus ja, daar hoopt hij natuurlijk op een invalpunt, maar helaas... Chelsea gaat in groep E aan de leiding met vier punten uit twee wedstrijden. Grootste uitslag kwam gisteren avond op naam van Barcelona. In groep H wonnen de Spanjaarden met 5-0 van Bate Borisov uit Wit-Rusland. Onder andere twee goals waren daar te noteren voor Lionel Messi. Nog even naar het tennis. Robin Haase heeft in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Bangkok verloren. De Vin jarko nimine was met 2 x 7-6 te sterk voor Haase. Radio 1. Het NOS-journaal. Half 7, hier is Goedemorgen. De burgemeester van Gouda hoeft niet weg. De meerderheid van de gemeenteraad heeft zijn excuses aanvaard. Burgemeester Cornelis was in opspraak gekomen door de bouw van een vakantiehuis in Ghana. Uit onderzoek bleek dat hij zaken en privé vermengde. Hij heeft spijt betuigd. In een flat in Gouda heeft vannacht brand gewoed. Een deel van het gebouw werd tijdelijk ontruimd. 19 mensen ademden rook in en 12 van hen moesten zich laten behandelen in het ziekenhuis. Dagelijks leven in Hongkong ligt vandaag grotendeels stil vanwege de orkaan Neesat. Er worden flinke rukwinden verwacht. Eerder deze week kwamen op de Filipijnen tientallen mensen om door de orkaan. En ook was er veel schade. En in Amerika is een man gearresteerd die aanslagen wilde plegen in Washington. Hij wilde het Pentagon en het Capitool bombarderen met op afstand bestuurbare vliegtuigjes. Explosieven bestelde hij niet zoals hij dacht bij Al-Qaeda, maar bij agenten van de FBI. Het zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weeronline.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 ANWB Verkeersinformatie. Er is een technische storing. Daardoor zijn spitstroken op de A1 bij Deventer en op de A50 bij Arnhem dicht. En verder zijn er al een aantal ongelukken gebeurd. De problemen zitten op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... tussen de afrit Lochem en Deventer, 8 kilometer. Dat heeft te maken met het niet open kunnen van die spitstrook. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Een geschaarde auto met caravan bij de afrit Kerkdriel. 4 kilometer file vanaf de afrit sint michels -Gestel. De De rijstrook is dicht. Nogelijk in Noord-Holland op de A7, Hoorn-Zaandam. In de file tussen Hoorn en Purmerend Noord 4 kilometer. De linkerrijstrook is dicht. En er is een vrachtwagen geschaard op de A67, Venlo Eindhoven. 2 kilometer file bij Asten, De rechterrijstrook is dicht. We hebben hier Henk de Boer, eerste klas schoonmaken Getrouwd, twee kindjes. Wie biedt 14 euro? 14 euro geboden. 13,75, 13,25, 13 euro geboden. Eenmaal, andermaal, stop.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 In het zuiden van noord soedan wordt nog steeds hevig gevochten. Daar leveren de Nuba's, de zwarte bevolking in de Nuba-bergen... fel verzet tegen het Arabisch regime van president al-Bashir. Het antwoord daarop is zeer gewelddadig. Bashir laat bombardementen uitvoeren op de opstandige bevolking. Afrika-correspondent Koert Lindijen ontmoette de slachtoffers. Hij sprak er met Jozef Lagu... die de mensen leert hoe ze de meeste kans maken de bombardementen te overleven. Door het... Uh... Hoge gras, eigenlijk van links naar rechts bommenkraters. De head, de head of kou, hier. Hieronder ligt een uh, dode koe geraakt door een van uh, de bommen onder dit uh, hoopje takken. Stinkt inderdaad. Ik sta nu in uh, zo'n bommenkrater en dat zijn scherven van, uh, van de bommen. Bij een gigantisch rotsteen die ja, uit de is gespat door uh, een uh, bombardement. Ontmoet ik Ibrahim al-Boerda. Om uh, tien uur s ochtends uh, kwam uh, de Antonov. Iedereen rende alle kanten uit. Maar wij oudjes, we halen het niet op weg uh, naar, uh, naar de rotsen. En toen viel ik en raakte...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 Hoe doet u dat? Uh we just uh, usually advise the uh, civilians that uh, they should do, uh, put masks on them. Er uh, de mensen aan een masker op te zetten als uh, er een bom valt. Maar je maakt een grapje. Hoe kom je nu in Godslalam aan een aan een masker in dit gebied? Uh, we use a handkerchief or piece of cloth or either if you have yes a shot on your body you just uh Je uh, moet run. gewoon uh, je shirt voor je voor je mond houden of uh, je zakdoek of een andere manier.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 Lagou over de bombardementen in de Nuba-bergen in het noorden van Sudaan. Morgen een reportage van Koert Lindeijen over de tienduizenden Nuba's die op de vlucht zijn geslagen. Zij houden zich schuil in grotten. Hulporganisaties worden door noord sudaan niet toegelaten in het gebied. Elf minuten over half zeven. Wij gaan weer even naar Mark Robin Visser. Het is toch een mysterie waar hij is vanochtend. Hij vertelde dat hij op een plek is waar ze de temperatuur onder nul proberen te brengen. En dat terwijl het vandaag zulk mooi weer wordt, Mark Robin. Ik zou zeggen, raden maar! Uh, ik begin even, dit is het geluid van het ruwe materiaal. Uh, als het ware het ruwe, uh, onbewerkte materiaal. Weet je het al. En dat moet dan, uh, dat moet dan uh, bewerkt worden, dat materiaal, tot een temperatuur onder nul. En dan noemen we het anders, dan noemen we het namelijk... ...ijs. Maar Juist. geen ijs om te eten. Ik weet We niet. gaan Waar het je... niet eten. Waar ben je nou? Waar ben je nou? Zaterdag gaat hij open, de ja. kunstijsbaan oh. in Haarlem. En ze zijn hier aan het afkoelen natuurlijk, hè? want het moet, het moet hard worden. Eigenlijk is de baan al zo'n beetje klaar, maar nogmaals, er is hier nog genoeg hoor. Luister maar. In, in ruwe vorm. En Ronald Owel staat erbij in korte broek. In korte broek naast de ijsbaan. Zeg, het is hartstikke mooi weer. Volgens mij heeft u zaterdag niks te doen. Nou, we hopen dat zaterdag het oor redelijk druk te krijgen. Echt waar? Jazeker, alle vaste bezoekers weer. Uh, de hard, degene die is nu fietsen, komen dan toch weer lekker, lekker schaatsen. Uh, zaterdag uh, een 1.000 tot 1.200 kinderen die weer uh, les komen nemen. Oh. Dus wij verwachten nog wel wat, eh, wat drukte zaterdag. Laten we even bij de baan gaan kijken. Ja, weet u het zeker? Want ik hoor van de verkeersinformatiedienst en anderen... dat er grote drukte op de stranden wordt verwacht. U bent gewaarschuwd, luisteraars. Als u denkt, kom, ga lekker naar een recreatieplas of naar water, u bent vast niet de enige, want het wordt schitterend weer. We hebben vanmorgen van Gert Hiemstra al gehoord. Het wordt een oude wijvenzomer. En wat moet een kunstijsbaan nou in een oude wijvenzomer... Ja, eh, toch een hele groep mensen die het toch leuk vindt om te komen schaatsen weer. De winter breekt weer aan. Uh, ja, maar hopen... U bent blij hè, dat het weer begonnen ja, is. Hè? Absoluut. U staat ja, helemaal hoor. te glunderen hier bij het ijs. Ja, nee, het, is, het is voor ons toch weer een mijlpaal. Uh, hij ligt er weer in, ondanks de hoge temperaturen. U hebt vijf maanden op een droogje gezeten? Uh, bijna. Ja, ja nee, Het heeft wel wat, uh, wat voet in de aarde gehad natuurlijk. Ja. Het, is, het is niet zo dat je de kraan openzet en er ligt ijs. Zo simpel is het niet. Hey. Maar het is toch wel weer uh, de uitdaging met deze temperaturen om hem er uh, goed in ja. te krijgen. Is het nu lastiger, meneer de ijsmeester? We kijken even naar de baan. Hoe ligt die erbij? Is het nou moeilijker, want de baan in Haarlem is half open? Het wordt gewoon hartstikke warm. U bent gewoon aan het stoken tegen beter weten in. Uh, ja, uh, in zekere zin wel. Het is uh, nu de nachtelijke uh, uren, als het licht eruit is en de temperaturen wat lager zijn, ja. voldoende kou in het ijs draaien. Dat hij eigenlijk... Ja, Kou in het ijs draaien, moet je horen. Ja, je kunt hem natuurlijk naar min 5 draaien. Je kunt hem ook naar min 10 draaien. Ja. Als je nou een, aan het eind van de dag nog ijs wil hebben... dan moet je hem eigenlijk te koud maken... om de hoge temperaturen op de dag te kunnen overleven. Dan houden we aan het eind van de dag min 5 over... en dan zijn wij helemaal gelukkig. Kijk, dat is de tactiek van ijsmeester Ronald Auwol. Nou, we gaan straks nog eens eventjes hier verder kijken. Ook in de technische ruimtes. Het is hier een beetje fris. Ik ga straks weer naar buiten hoor, want het is hartstikke mooi weer. Ja, het, is, uh, het blijft hier toch, toch in de schaduw. Het ijs in de schaduw van Haarlem. Uh, tot straks. In Groningen is er vandaag een live dub. Wat dat is en waarom, en door wie en wanneer, dat hoort u zo dadelijk. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB Kees Quarks. Case wordt het inderdaad druk richting Strand. Nou, vandaag zal dat nog wel meevallen, denk ik, want we zullen met z'n allen toch aan het werk moeten. Maar als, ja, dit, als, dat zaterdag de zon, ja, als dit zaterdag en zondag nog <laughs> speelt, dan gaat dat wel gebeuren, ja. Dus uh, daar moeten we zeker rekening mee houden. Nou, dan is vanochtend zeker de mist. Uh, nou, dat valt ook nog wel mee. Het is vooral weilandenmist, hebben wij begrepen. Maar het is vanochtend de ochtend van de spitsstroken. Dan denk je van, toch mist? Ja, nee. Dat is een technische storing. En uh, daardoor zijn spitsstroken bij Deventer op de A1 en op de A50 bij Arnhem dicht. Dat geeft uh, behoorlijk wat vertraging. Verder een aantal ongelukken. De spitsstroken zorgen voor file op de A1, hengelo Apeldoorn, 9 kilometer tussen Lochem en Twello. Dan een ongeluk met een geschaarde caravan op de A2 Eindhoven-Utrecht... voor de Afritkerk 3 4 kilometer, twee rijstroken dicht. Een ongeluk in Noord-Holland op de A7. Tussen Hoorn en Purmerend staat 5 kilometer richting Zaandam. De linker rijstrook is dicht. Ook verband houdend met het niet open kunnen van de spitsstroken... is de file op de A12 tussen Beek en Westervoort, 10 kilometer... En op de A50 tussen Ewijk en Valburg, 2 kilometer. En een vrachtauto geschaard in het zuiden op de A67... Venlo richting Eindhoven. Tussen Helden en Asten staat 2 kilometer. En daar is de rechte rijstrook dicht. Kees, die spitsroken, dat is toch vaak een kwestie van een rood kruis? En dat is een rood kruis. Dat kun je toch uitzetten? Ja, ja, dat gaat dus op een of andere manier gaat dat niet lukken. Nou, nou. Contra lid is gebeurd, geprobeerd. Het wil niet werken. Er wordt aan gewerkt. Ja, We horen meer ik van je. Kees Kwaks bij de ANWB, dank je wel. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is kwart voor zeven. Het gaat goed met Robert Maaskant. Dat is de voetbalcoach die vorig seizoen overstapte... van Lac Breda naar het Poolse Wisla Krakau. Maaskant maakte de ploeg kampioen en haalde daarna op een harna de Champions League. Toen dat niet lukte, loodde Krakau in de Europa League onder meer FC Twente. En vanavond staat Maaskant in Enschede tegenover zijn collega Co Adriaanse. Beide heren waren complimenteus op een persconferentie.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 Bij Wisla Krako staan de Nederlandse spelers Q. Jalins en Michael Lamy onder contract. Jalins staat tegen Twente in de basis. Voor Lamy is dat nog niet zeker. Twente heeft na één duel één punt. Wisla staat nog op nul. Een reportage hoorde u van Ragnar Niemeyer. Team voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ze zijn heel populair en op al heel veel plekken gemaakt. De lipdubs in scholen, bedrijven, ziekenhuizen... Wordt zo'n lipdub dan opgenomen? Dat, wordt, dat is een in één take opgenomen videoclip. Waarin een hele grote groep mensen een nummer playbackt. Kunt u zich voorstellen? Op de vismarkt in Groningen is een bijzondere lipdub vandaag. De muziek wordt daar namelijk live gespeeld door meer dan 100 muzikanten. Ritso Tenkaten van de organisatie, goedemorgen. Goedemorgen. Marjo. Wat houdt dat in deze live dub? Wat, wat gaat er gebeuren? Nou, eigenlijk exact, eigenlijk exact wat je zegt. We gaan een lipdip opnemen, alleen dan niet geplayback zoals het al wereldwijd heel vaak is gedaan, maar live ingespeeld. Dus niet een lipdub? Dus niet een lipdub. Lip het is een beetje verwarmd... maar het is wel de makkelijkste manier om het uit te leggen aan Nederland, denk ik. Ja, en wat wordt er dan gespeeld? Uh, Fire in de uitvoering van de Pointer Sisters en wel in D in D, want dat is, In dat is belangrijk voor die 100 muzikanten. Ja, want dat speelt lekker, heb ik gehoord. Oh, dat is het makkelijkst. Ja, oké, okay, behalve de drummers die hoeven er geen rekening mee te houden. Die hoeven daar even geen rekening mee te houden, wel met iets anders overigens natuurlijk, maar niet met uh, die klanksoort. Nee. E ja, en, en wat hoort er dan bij bij dat spelen? Dan gaan ook heel veel mensen zingen. Er gaan ook heel veel mensen zingen. We verwachten, nou ja, je zei het, 100 meer dan 100, die verwachten we zeker. Ik verwacht tussen de ja, 200 en 300 muzikanten, waaronder denk ik ook wel iets van 100 uh, zangers. Uh, daarnaast allerlei vuurvreters en allerlei andere creatieven... dus de hele vismarkt zal vanavond de volstaan, denk ik. Ja, en uh, waarom doet u dit eigenlijk, meneer de Kater? Ja, waarom doen we dit? Uh, ja, eigenlijk is het een soort van, van reactie op de nieuwe voorstelling... van het Noord-Nederlandse toneel, Prometheus. Die gaat over dat het vuur in Nederland uitgaat. Uh, dat Nederland veralmeriseert, zoals uh, van en Bos dat zo mooi noemt. En ja, ik wil laten zien met uh, de Groningers... dat Groningen fikt als een dolle en uh, dat... we uh, het vuur hier in Groningen helemaal niet uitgegaan. En eigenlijk. veralmeriseerd, wat is dat? Ja, uh, Koo zegt uh, het gaat niet zo goed met uh, Nederland op dit moment. Uh, de PVV uh, heeft nogal een belangrijke stem. Uh, uh, alles vervlakt, uh, uh, kunsten worden minder belangrijk. Uh, we letten niet goed op op gehandicapten, daar zorgen we niet goed voor. Uh, dat moet anders. Uh, we staan met z'n allen in de klei te dansen. En uh, uh, het vuur gaat uit wat Prometheus ons ooit gegeven heeft... Dat zit er dus achter nu naar de praktijk. Want er zijn natuurlijk tussen al die muzikanten heel veel verschillende die verschillende stijlen spelen. Klopt. Hoe wordt dat in het gereel gehouden? Uh, dirigent uh, Reinhard Dauma heeft maar liefst 24 partijen uh, uitgewerkt. En uh, ja, die zijn verdeeld over de muzikanten. Uh, en vanavond uh, zijn er maar liefst zes uh, dirigenten die alles in banen gaan leiden. Dus uh, hij heeft tegen mij gezegd van joh. Uh, Maak je overal zorgen over, maar niet over uh, dat het uh, muzikaal niet goed komt. Nou wordt een lipdub altijd in één keer uh, in één take opgenomen. Hoe zit dat met een live dub? Ja, bij ons ook. Uh, we gaan het alleen wel drie keer doen. We gaan het één keer <lacht> vlak over zeven doen en één keer uh, rond half acht en één keer om kwart voor acht. Okay. Zodat, er, zodat er in elk geval één uh, poging goed uh, komt. Ja. En als je nou Fire in D kunt spelen, mag je dan nog meedoen vanavond? Je ja, ik zou ze doen. <lacht> Ik zou zeggen, als je nu echt in de file staat, uh, waar dan ook, uh, stuur links af richting Groningen. Want uh, vanavond uh, om 6 uur dan gaan we los. Dus uh, ja, iedereen kan nog meedoen. Dus een, een tubaatje uit Limburg mag ook komen, zeg maar. De tuba uit Limburg ook welkom. Oké, okay, Ritzo Ten Katen, uh, veel uh, succes en plezier vanavond. Ja, dankjewel. En bedankt. Dankjewel. Het NOS Radio 1-journaal. De veiligheid van bezoekers en hulpverleners is in het geding geweest... tijdens de huldiging van landskampioen Ajax op het Museumplein afgelopen mei. Dat schrijft de Volkskrant. Uit een volgens de krant onthutsende evaluatie... blijkt dat het aantal te verwachte toeschouwers veel te laag is ingeschat. 50.000, het dubbele aantal, kwam naar de huldiging. Zoveel hadden Ajax en de supportersverenigingen wel verwacht. Het is de vraag of de 160 beveiligers en 28 EHBO'ers genoeg was... Bovendien zijn veel meer supporters dan verwacht als een dolle tekeer gegaan. Hun gedrag kenmerkte zich door een behoorlijke mate van normvervaging. Particuliere scholen voldoen niet, meldt trouw. Het onderwijs op VWO-afdelingen van privéscholen. Rammelt volgens de krant, scholieren van particuliere scholen halen bij het landelijk centraal eindexamen duidelijk lagere cijfers. Ze zakken ook vaker. En als ze dan toch hun diploma halen, dan, danken ze dat er vaak aan de eigen examens van de school en daar ligt de lat lager. De helft van alle VWO-afdelingen van deze particuliere scholen staat onder toezicht van de onderwijsinspectie. En als ze niet binnen twee jaar hun zaak op orde hebben, kan de minister hun bevoegdheid intrekken om examens af te nemen. Het gaat om scholen als Luzak en Instituut Blankenstein... die niet betaald worden door de overheid. Samen trekken ze zo'n 2700 leerlingen. De ouders betalen tarieven tot soms wel 30.000 euro. Deze scholen wekken de schijn dat ze leerlingen aan een diploma helpen... door hun eigen examens te makkelijk te maken. Daardoor is de kwaliteit van het diploma niet gewaarborgd. Volgens een hoogleraar onderwijskunde is het beter... als privéscholen niet zelf examens afnemen... maar leerlingen klaarstomen voor het staatsexamen. Nu lijkt het er veel te veel op dat diploma's te koop zijn. Veel ouders zijn van plan minder te gaan werken... omdat de kinderopvang komend jaar een stuk duurder wordt. Schrijft de DAD dat zich baseert op de jaarlijkse budgetbarometer van ING. Bij ruim een derde van de huishoudens gaat de kostwinder minder uren werken. Iets bij iets minder... Nou... Bij iets minder... De verdienende verdienende minst... ja, Oh ja, zo oh. zit het zo. Het is wel een, een beetje ingewikkeld. ingewikkeld. In ieder geval, um, de werktijden worden aangepast... zodat er minder kinderopvang nodig is. De overheid bezuinigt in 2012 fors op de vergoedingen voor kinderopvang. De eigen bijdrage gaat omhoog. Gezinnen zijn daardoor per maand tientallen tot ruim 100 euro extra kwijt. Uit de enquête blijkt overigens dat Nederlanders wel begrip hebben... voor de bezuinigingen op de kinderopvang. En dan is een dikke buik gevaarlijk, schrijft de Telegraaf. De tailleomtrek bij ouderen voorspelt hoe groot de kans is om te sterven aan hart- en vaatziekten. Mannen met een buikomtrek van meer dan 120 centimeter... en vrouwen met een omtrek van meer dan een meter hebben een probleem. We hebben twee keer zoveel kans om te sterven aan ziektes als hartinfarcten, hartstoornissen en trombose als mensen met een gemiddelde omvang, concludeert het RIVM. En bij een patiënt met overgewicht zou ook de tailleomtrek dus gemeten moeten worden, zegt een projectleider van het RIVM tegen de Telegraaf. Maar door die omtrek weet je of de patiënt meer risico op hart- en vaatziekten loopt. Vrouwen boven de 60 hebben vaker een te dikke buik dan mannen trouwens. Het komt waarschijnlijk door de hormonale werking tijdens de menopauze. Kunnen we niks aan doen. De Duitse Bondsdag staat voor een belangrijke beslissing. Gaat Duitsland